Jan van der Putten met het NOS Journaal steeds meer af te sluiten. Het zijn vooral 70-plussers, beleggers en doorstromers die dat doen, meldt het FD. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werd 25 van de huizen zonder hypotheek aangeschaft. In studentensteden als Delft, Groningen en Maastricht was het ongeveer 30 China is boos over het feit dat er een Amerikaans marineschip langs een van de Paracel-eilanden in de Zuid-Chinese zee is gevaren. Dat eiland wordt door China geclaimd. De VS is het daar niet mee eens. Ook onder meer Taiwan en Vietnam claimen het gebied. Er zit veel vis, in de zeebodem zit vermoedelijk veel olie en gas en het gebied is van strategisch belang.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 Het aantal kernwapens in de wereld neemt heel langzaam af, maar landen besteden wel veel geld aan de modernisering van die wapens. Volgens het Zweedse Instituut voor Vredesonderzoek, (CIPRI) is afschaffen van kernwapens voorlopig niet aan de orde. De VS en Rusland hebben de meeste kernwapens. De VS wil tot 2026 nog 400 miljard dollar steken in het moderniseren ervan. De Hoge Raad staat toe dat ontslagen werknemers in bepaalde gevallen een hogere ontslagvergoeding kunnen krijgen dan in de wet staat. Dat hangt af van persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld of de baas zich heeft misdragen. De Hoge Raad kwam tot dat oordeel in de zaak van een ontslagen kapster. Zij eist van haar baas 60.000 euro, veel meer dan nu is toegestaan. Het weer, eerst veel zon, later meer bewolking en in het binnenland een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen zonnige periode en droog. Later in de week kan het 26 graden worden en is er ook kans op een bui. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. Op de A20 vanuit Gouda naar Rotterdam staat nog wel een lange file... tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum. 8 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de Van Bringen-Noordbrug. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 8. Verderop tussen Soesterberg en knauwpunt Rijnsweert, 7 kilometer, dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 He, Lex van de Hoorn, dag, dag Dag Lex, dag Lex tot, tot volgende week <laughs> Dat was inderdaad Weerman Lex van de Hoorn Je hoorde hem zojuist Bij CFM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 Strange arrangements And gravity won't pull you zo'n lekkere single uit de jaren 80 je hoorde ABC dat was The Look Of Love en hier is John Anderson Hold on To Love There you have it You see this love regretting Something It's not the space.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 in de stemming voor het eind van de maand. Pride at the Beach hier in Zandvoort. Met een live optreden van inderdaad deze dame Anita Meijer. Dit was een van haar bekendste plaatjes door de Why Tell Me Why.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 Die je ook echt voor. Ook al, ja. In totaal treden er circa 30 artiesten op. Onder andere Viol Virtueus uh, Louis Schuurman. De Hedisch International. Présence Gree ah, oh, de van den Berg. Klaas Koper Zanggroep de Amarillo Rob Dolderman Dansensemble. Henk Janssen en uiteraard Hoezé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 Prijs per voorstelling 10 euro per persoon. De kaartverkoop is inmiddels gestart. Inlichtingen kunt u krijgen bij Lien van Driel op 06 100 900 Dat ging niet zo snel. 06 100 900 -80. En de lopende uh, uh, en zittende kassa Loes-Houzee... die te bereiken is via 06 533 106 8 06 533 106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 Deze moet je koptelefoon gewoon eventjes wat harder zetten. Dan is hij nog lekkerder, hè? De shell hour off in die evening. Ja, wil je trouwens op de hoogte blijven van de laatste Sofortse nieuwtjes? En je hebt hem nog niet? Download dan nu de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar.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 waar in het verleden restaurant Riche was gevestigd. Nou, ik heb inmiddels ook al met mensen gesproken... die zowel op het circuit hebben gegeten... en als op die prachtige locatie daar op het strand. En uh, ik zou zeggen, van, nou, ja, ga het zelf eens even ontdekken... en uh, kijk hoe u de, de gedreven uh, team van chef-kok uh, Wouter Berghuis vindt. Nou, ik heb wel vermoeden welke biermerk er uh, geschonken wordt. Ik, ik zou het niet weten. Heerlijk, helder, of niet? Vast wel. Ja, ja, ja. Tot zover uur 2 van Salford op zaterdag. Zodatelijk met Marco Temes in uur 3 maar eens Billy Joel. and it from the